Na onderzoek van bomverkenners bleek dat er geen explosief in het pakketje zat. De man uit Roosendaal is opgepakt. De spullen die slopers hebben meegenomen uit het Heerlense winkelcentrum het loon... zijn naar de voedselbank gegaan. Dat zegt het sloopbedrijf in reactie op berichten... dat medewerkers zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan diefstal. De winkeliersvereniging had verontrust gereageerd op een filmpje... waarop te zien is hoe slopers schoenen en andere spullen meenemen uit de magazijn. Maar van diefstal is geen sprake, zegt het sloopbedrijf. Het weer...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 Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. Entertainment for you. You out like a futon someone What want you to do baby? ZFM, met me nu. ZFM in de avond. to 6.9 CFM CFM je hadden los kom heel stil naast me liggen licht je ont dakle eeuwig aan bijna alles Heel op tv CFM, tekst tv, op kanaal 45, 45.